Het lijkt wel een soort... Uh... Bedrijf, een bedrijf. Het begint hier een vorm van professionalisme toe te slaan eigenlijk. Ja, hallo? Ja. Hallo? Zeg maar hallo tegen het leven, zeg hallo tegen het leven. Want het leven zegt geen hallo terug naar jou. Ja. Hij zit weer in zijn troon. Ja, ja. En mannen. Ja. Wie, wie gates? Ja, poeh, als ik voor mezelf moet spreken. Ach, het gaat wel wat beter nu. Ik loop wat makkelijker en zo. Ik heb wel een tegenvaller. Mijn, mijn keyboard-ophanging is ingestort. En dan moet ik dus... Uh, is er is een uh, kogelade <laughs> uitgelopen van de laden... waar mijn keys in zitten. Dus nu kan ik geen piano spelen... Oei oei, oei, oei, oei. Nou, volgende. Nou, laat dan maar, dan stoppen we ja, hier maar en nu. O jee. We... <laughs> ah, heel vervelend, nou ja. ja. Maar dat kan jij toch met je 3D-printer en zo allemaal in no time oplossen, Mario. Dus met je... oh ja, je, nou ja, het probleem is 3D-printen, uh, 3D ja, maar in no time, nee. Alles duurt lang. <laughs> ja. het is oude, twee dagen printen of zo, hè, voor een stevige beugel. Dat is waar, ja. Uh, is een very timely uh, thing. Uh, Filip, ja, ook, hallo. Hi there. Hallo. Hallo. Oké, okay. kort van stof vandaag, je hebt hard gewerkt, denk ik. <laughs> ik, ben, uh, ik ben compleet op. Ja, meen je dan wel? <laughs> ja, als je dagelijks 20 kilometer moet fietsen op een home trainer, ja, anderhalve is. kilometer wandelen op een loopband tegen 3% stijgingspercentage, en 25 kilo liften met je rechterbeen. En op een trampoline springen. En wat heb ik nog allemaal gedaan? Uh, 30 sit-ups, 20 push-ups, 20 leglifts. En dan bovenbouw. Als dat in orde is met je been, kun je meteen zo'n uh, zo triathloneet worden. Man. Ja, ze hebben voor mij, uh, heb, heb je het toch gezien in de media? Ze hebben voor mij de Olympische Spelen uitgesteld... Okay. Ja, die zijn speciaal voor mij uitgesteld, zodat ik eraan kan deelnemen. Okay. Ja. Dus dat is wel lief. Okay. Nou ja, zeker. Groot ding, die Paralympische Spelen. Dus ik, eh, ik loop al die volgespoten Russische halve boomstamvinten, loop ik gewoon allemaal naar huis na mijn behandeling. Ah ja. Ik heb nog nooit zo strak gestaan. <laughs> oh man, je wordt, een, ja. uh, je wordt nog een desirable item. <laughs> ja, ik ben, ik ben gewoon bevreesd. Uh, zodra dat mijn been genezen is, dat ik dik vet en vast. Uh, dat mijn commitment naar beneden gaat en dat ik een grote, in een grote blob vet verander. Ja, ja. <laughs> ja totdat ja, je plassen niet meer ziet. En dan gaan bij mij altijd de alarmbellen aan. <laughs> dus ik sta te pissen. En ik kijk naar beneden. Ik zie alleen die malen. Zo. <laughs> je moet er ook niet aan <laughs> denken. Hè? Dat, is... ja, dat moet je met een spiegeltje werken of zo. Hè? Maar dat ja. is me eens gebeurd. Hè? Toen, ik die, toen ik die hersenschudding kreeg, kreeg ik uh, Redomax. Dat is dus omdat ik zo hoofdpijn had. En dat vermindert de druk op je hoofd. En ergens in die kan tot uh, gewichtstoename leiden. Ik ben dus in een maand acht kilo aangekomen. Holy moly. <laughs> ja, en dat heeft dan weer een half jaar geduurd... om dat eraf te krijgen. Dat is ook weer een heel andere curve natuurlijk. En... Eh, Daar hou je niet vrolijk van? Nee, dat is het zak. En nu pas hadden ze weer iets zo voorgeschreven... en ik merkte na een week al van... Dit is het, want dat is bij al die antidepressiva eigenlijk... dat je zo uh, gratis extra gewicht krijgt. Hmm. Nou ja... Och ja, ja, als dat het maar is. Hè. <coughs> even denken hoor, uh, even een documentje erbij. De juiste informatie bieden aan onze luisterscharen. Uh, ja, kop eraf betekent uh, de aankondiging, plechtige aankondiging van praattafel nummer 43 alweer. En het is er eentje met... Wow. Dat betekent wetenschap op woensdag. Het is vandaag 9 9 2020. Dat is ook weer een veelzeggend getal. Dus 9 september 2020, woensdag. En ik heet u hartelijk welkom bij ons. Welkom in de wekelijkse wetenschappelijke aflevering van de Praattafel-podcast. Wauw! Gebracht door Rossi, Ozier en Mario Reggett zeker weten. En uh, we zijn weer allemaal uh, present. Ik zou zeggen, goedemiddag Mario. Goeiedag daar. En dan schakelen we over naar onze uh, reporter in het noorden van Antwerpen, Den Philippe. Ja, ik sta hier in uh, het noorden van Antwerpen. van. Uh, oh. ik sta hier uh, granaten te ontduiken oh. en uh, rijden hier gewapende da, da, da, da, da, da, da, da, door de wever bestelde een uh, auto's door de straten, dus uh, alles normaal. Oké. Okay. <slân> ja, okay. Ik zie dat je ook een uh, vest aan hebt, zo'n kogelvrij vest enzovoort. Absoluut, uh, je, je gaat niet zonder naar buiten hier. En als altijd je helm. Want hè? de war on drugs, hè, onze burgemeester heeft, nadat het in heel uh, de wereld, zelfs in ons Groot-Amerika, helemaal gefaald heeft als beleidsdaad, heeft onze burgemeester van Antwerpen vorige week een nieuwe War on Drugs uh, afgeroepen? Ja, omdat maar... de, de vorige heeft hij afgeroepen. Dat heeft inderdaad tot war geleid. Dat heeft ervoor gezorgd dat, er, dat al die criminelen gezegd hebben: Ah, okay. ah het is oorlog. Ja, ja oké, okay. oh, dat, dat kennen, we, we, we, dat dat we. kennen wij. Dan zullen we eens granaten beginnen smijten. Hè? Ja, ja. Dat is ons game. Okay. Nu, nu, nu. Voelen we ons thuis hier. Dat nu we heen. ons thuis. We ja. hebben hier nog wat Kalashnikovs van, uh, van, van het Bosnische conflict over. Uh, die zullen we naar Antwerpen sturen. Ja. Het zijn en... de harde tijden. Daar. <laughs> ja, het zijn hier harde tijden. Hartstikke. We hebben ook best wel veel steekincidenten. En het lijkt wel alsof dat gewoon uh, overal zo aan, aan de hand is, lijkt het wel. Ja. De hele jeugd loopt tegenwoordig rond met mensen. Ja, ja en, dat is in Engeland ook heel erg: die steekpartijen en zo. Mensen die worden gewoon random ja. neergestoken op straat. Maar ja, wat ja, wel grappig is. In Groot-Brittannië is het mes zoals de, het handwapen in uh, Noord-Amerika. Mm -hmm. In uh, Groot-Brittannië zijn er de meeste mes, uh, steken van uh, Europa per dag. Ja. Wow. ja, heel naar allemaal. Heel naar. Geen fijne bedoeling. Uh, ik ga even snel door wat u allemaal te verwachten krijgt. En als daar niks bij zit wat u aanstaat, ja, kan je meteen Dan baten. Gewoon, daar is de deur. Kom bij die koeien zitten of, uh, of anders maar baten. Okay, okay. Ja, skip. Uh, we gaan eens kijken naar een ander orgaan van de week. En je zou er niet bij denken dat het een orgaan is, maar het spierstelsel. Ja, ja, en daar, is, daar is heel wat over te vertellen. En uh, we zijn nu door de verguisde wetenschappers, want gelukkig. Zijn er niet zo heel erg veel. Ja, in de middeleeuwen zijn er nogal wat uh, gebarbecued en zo, maar dat doen we dan tegenwoordig ja. niet meer zoveel. Uh, nu schakelen wij over naar terecht verguisde wetenschappers. Ja, dus, dus mensen ja. die het echt verdienen om op de brandstapel gezet te worden. Ja, ja. ik ook. Althans. En dan kijken we ook nog weer naar de Ik-Nobel. En je zou het niet willen, maar, maar uh, poppen, daar kun je heel erg ziek van worden. <laughs> Oei. Ja, dat was... Oei, dat is jammer. Ik dacht net dat dat de oplossing was voor de, de man die zonder uh, partner komt te vallen. Ja, en uh, ik kan, nou... ik kan ja. me daar eens... Ik kan me daar iets bij voorstellen. Ik zit zo af en toe op Google Earth, de afgelegen plaatsen. En ik was dan zo aan het kijken naar Western Australia, waar ze al die goudzoekers en zo zijn. Yeah, yeah. En daar heb je dus, en dan kom je op Google Maps, en ineens dan zie je dus een heel raar ding. En dan zoom je in, dat zijn die mega grote gaten van een halve kilometer diep, waar zo trucks naar boven yeah. rijden. En die gigantische mijnen. En nou, daar was een stadje vlakbij. En ik zie daar een bar, restaurant. En ik denk, nou is en dan zie je zo foto's. Nou, en wat zie je dan? Dan zie je dus zo'n uh, soort bierhal-ding met iets van 100, 120 man. Allemaal met van die oranje-olie-werkpakken. Dat waren alleen maar mannen die in die mijnen werken. Dus een ja. ide ideale plaats voor die sex <lacht> Ja, ik heb wel eens een optreden gehad met mijn band in Nigeria. Twee keer trouwens, een volgende jaren. En midden in de jungle, want wij werden uitgenodigd om te spelen voor de experts. Midden in de jungle zijn we geweest. Uh, waar dus een oil rig stond, uh, had je dus een kroeg. Echt een gewoon een, een, de Big Peacock heet die, geloof ik. en Dat is het dus buiten 40 graden. En dan loop je naar binnen. En er zitten inderdaad ook mannen in die pakken. En je zit gewoon in een andere wereld. Je zit gewoon in een, in een Engelse pub. Ja, dat is, is toch een behoorlijk vervreemdend werken zo. Die. Ja, heel bizar. Dus, uh, en dan hebben we een, een nieuw itempje, dat uh, we gaan is en tot nu toe hebben we toch altijd naar de biologie en cellen en dingen en uh, chemie en zo. Dat is allemaal grijpbaar, maar we gaan ook langzaam eens meer kijken naar de ongrijpbare mensen, wat er gebeurt. En uh, vandaag gaan we eens kijken naar diverse vormen van paranoia, want ik word hier volgens mij in de gaten gehouden ook nog ja, dat is ook een redenen dat we daarover gaan hebben. Want dat gaat niet goed met jou, hè? <opach> nee, nee, nee, maar er zijn hier mensen, staan hier achter de deur en die zijn niks goed van plannen en zo. Dus... Ja, okay. hij, hoort, hij hoort nu ook stemmen. Ik weet zeker dat hij nu, hoort, nu stemmen hoort. Oh, fuck, ja. ja, joh. Ja, echt <scares> waar. Weet je, ze stil. Ja, nou hoor ik niks meer. <laughs> Oké, okay, maar uh, ja, we gaan vrolijk van start. En uh, we gaan weer eens van start met wat uh, nieuwtjes maar. Wetenschapsnieuws, de laatste inzichten. We hebben een DJ aan de jingle tafel. Hier. lekker woep woep een beetje ritme. Hey, uh, wat ik wel heel bijzonder vind, want mijn achtergrond is natuurlijk ook geluid en sound en zo en dat soort dingen. En uh, ja, er zijn een paar van die dingen die uh, al sinds kindheid in het, uh, op tv of waar dan ook zo films, eindeloze films en documentaires. Dat zijn de piramides. Uh, dat is Machu Picchu en uh, dat is uh, Stonehenge. Uh, alle ja. drie hebben een perfecte PR-machine achter zich ja. staan. Absoluut. Uh, maar wat hebben ze nu gedaan? Uh, ze hebben dus op modelschaal uh, Stonehenge uh, eigenlijk opgebouwd. Zoals ze min of meer hadden uh, ja, geherleid. Zoals het er helemaal compleet uit moest zien. En wat bleek, dat had heel weinig met zonnestralen en geheim en uh, weet ik veel wat te maken. Het bleek hoofdzakelijk om geluid te gaan. Want wat bleek, als je dan midden in dat ding staat en je gaat preken, zoals in een kerk, dan blijkt dat door de weerkaatsingen van die geplaatste zuilen allemaal helemaal perfect uh, binnen te blijven. En iedereen kan elk woord verstaan. En andersom, de buitenste rij, die stopt het geluid van wat daar buiten ja. komt. Dus uh, ja, gelezen, dit, is, uh, ja. dit is zeer bijzonder. Want ja, die lui die waren gewoon met sound bezig. En ze hadden natuurlijk nog geen mixers en PA's en uh, oortjes en zo. Dus, dus wat doen we dan? We, we schouwen wat stenen van uh, 30 ton. <laughs> ja, bijna niet te geloven, zoiets. Ik zie het al helemaal voor me dat, dat dan, uh, daar iemand in het midden staat. Test, 1, 2, 3. Nee, nee. nee. nee, nee even nog 2 centimeter naar rechts, links. Ja, ik ben alleen, dit is het ja. Dus God, ik vraag me af hoe ze dat al gaan doen. Maar ik vind het wel fantastisch eigenlijk. Uh, uh, ja, we, uh, we vergeten, de Stone Age was waarschijnlijk ook, de, ook al de zoveelste iteratie van het idee. Mm -hmm. uh, ze zullen ongetwijfeld met, met modderstructuren en houtstructuren allerlei. Ja, en met 3D-printers 3D en tempels. <laughs> Zeker. En st stokken Zeker. in de grond zetten en. en ja, en als de beschaving groter wordt, dus meer mensen, ja, dan kan je ook stenen beginnen schouwen En dan uh, weten ze waarschijnlijk... Ja, we vergeten altijd maar de, de, de, de oermens of de, of, de, of de vroegere mens of, of de de stenen tijdperkmens, hoe dat je het ook kijkt, dat waren geen domme mensen. Hè? Dat waren de... Oh, mijn, hè? Uh, uh, homo sapiens sapiens. En de homo sapiens sapiens zijn wij ook. Dus uh, het is niet omdat er geen elektriciteit en geen, uh, geen, geen we werktuigen waren dat, uh, dat oh, ja, de handen ja, en kreeg. de massa aan mensen die ze hadden, dat konden maken. En het lijkt mij ook logisch, maar aan de andere kant, het is ook bewezen, die structuur ving die ook de zon op. Hè? Dus je kreeg daarop de... Op de kortste zonnedag en de langste zonnedag komt de zonnedag, zon op een ja. bepaald moment op. En dat is altijd dezelfde plek. Hè? Ja. Die, die, ja. die plek verandert niet. Is, sindsdien is die met één millimeter veranderd of zoiets. Dus. En dan, de tweede reden zal dan zijn, natuurlijk, we moeten allemaal samen zijn. Als het, als het hard waait en dit en dat, moeten we een windvrije plek hebben op onze berg. Dus het lijkt me heel logisch dat dat een soort van kathedraal ja. was om, om de pratende uh, druides uh, ook achteraan de zaal te horen. Ja. Maar dan kun je je afvragen, waren die katholiek, waren die moslim of waren die. Wat waren ze Nee, die waren gelukkig. Die waren gelukkig nog niet katholiek en die waren gelukkig nog niet moslim. Dat is mijn romantische uh, beeld op de pre. Uh, hmm. de pre-Abraham-religies. Ja, maar dat, het, het waren geen lievertjes in die tijd. Als je kijkt maar zeker je, ja, niet. Het, oh, het leven was gruwelijk. En, en, als, en als, een hart, als man, en als je als man vier, uh, 40 jaar werd, dan was je gelukkig, denk ja, ja. ik. Uh, ja oorlogsziekte, berenvechten. Van alles en nog wat. Ja. Ja. Of ja. En, en, en dames die stierven aan hun elfde kind tijdens de geboorte. Dat was de schering en in inslag waarschijnlijk. Wij zijn op een ja. heel goed moment geboren, alle drie. Ja, ja zeker. Wat, zomaar een paar honderd jaar ernaast. En, goh. Nou ja, als je dus ook kijkt nu, alle generaties voor ons... die hebben het, hebben het niet zo goed gehad, gehad als dat wij het nu hebben... En alle generaties na ons zullen het ook niet zo goed hebben, zal het naar ja. zich laten aanzien. Dus we moeten het er eigenlijk maar gewoon van nemen. En we hebben het zelfs zo goed dat we de media hebben uitgevonden om ons dagelijks te bestoken met hoe slecht het is, zodat we ons nog beter kunnen voelen. Ja. U, u Oké, okay. u luistert naar de praattafel Wetenschap op woensdag podcast. Wow! Ja, een ander grappig feitje. Nou ja, grappig. Uh, nu al die smeltende gletsjers. Uh, overal, Zwitserland weet ik veel. Overal waar. Uh, daar schijnen nu dus in die, onder die rotsen. Waar vroeger sneeuw lag. Dat zijn kuipen van rots en zo. En daar blijven nu allemaal meren achter. En die groeien. Maar die zijn dan allemaal waanzinnig onstabiel. Dus uh, het gaat er nu om dat er... Enorm veel mensen in dorpen en steden zijn die dus tegen een uh, soort ramp aan zitten te kijken van een meer dat zich daar boven in een ja. berg uh, volgt. In, in een volledig onstabiele omgeving wat elk moment... Dat is weer een uh, grappig bijeffect van onze uh, versmeltende gletsjers. Verbaas wow. me niet. Ik gaat nog een uh, woord worden. Nou, zeker. Als je kijkt uh, op Groenland... daar ligt eigenlijk nog het meeste landijs. Als uh -huh. dat, dat, dat smelt waar je bij staat... als dat weg is, eigenlijk... dan stijgt de zeespiegel 7 meter. Ja. 7 meter? 7 ja. meter, ja. Hmm. ja. Ja, bedenk eens en, aan de ijstijden en zo. Toen, toen was het gewoon 15 meter lager, hè? Je Noordzee ja, maar als, was als gewoon... Kijkt, dat is ook zo. Als je kijkt naar de... Naar, uh -huh. Ik heb een heel mooi grafiekje waarin, waarin dat staat... beschreven de laatste 500.000 jaar... Dan zie je ook om de zoveel 10.000 uh, jaar. Is het, is het weer 30 meter hoger. en dan weer 15 meter lager. Ja, ja. Het is een soort, een soort zaagtandgolf. of een soort. Uh, ja, het gaat heen en weer. En uh, als je ook nu uh, bij ons in de Noordzee gaat vissen. daar haal je die er omhoog. En, en die... vroeger... Uh, en dorpen, ja. Dat... Nou, de laatste kleine ijstijd. En wanneer was dat? Nou, dat was misschien nog geen honderdduizend jaar geleden. Tienduizend, uh, dat was nog niet zo lang geleden. Hè? Die, die runen nee, maar, en uh, hunenbedden en zo. Dat is nog maar, ja, maar tien duizend, Ik heb het meer over het uh, uh, paleolithicum. Dus over de periode dat, zeg maar... De, de dat de heel de aarde uh, nog onder het ijs zat. Bij nee, nee, alleen bij ons eigenlijk dat stuk oh, van ja. de Noordzee. Daar, daar kon, je kon lopen van, uh, van België naar uh, Engeland. Ja, ja Daarom, maar ze op, hebben op, ook op, hele dorpen en dingen gemaakt vonden in die banken, je hebt dus banken waar, ja. waar het maar tien meter diep is daar in Noordzee en daar hebben ze gewoon Ja, we verzuipen allemaal en, en ten eerste verzuipt Oostenrijk en dat is goed want die hebben ons eigenlijk hier in Europa uh, covid gebracht al die, al, die Europe... al die Oostenrijkse toeristen zijn naar hier gekomen oh, met ja. hun snotneuzen dus prima, gewoon even wassen ja, maar dan ja. krijgen we ook Oostenrijkers als vluchtelingen hier, net zoals ja. die Syriërs. En nu komen hun hier in de Alex, ze worden gewoon hier naar de Noordzee gespoeld. Dan komen ze naar hier vanuit Syrië en vanuit Styria. Oké. Okay. Hé, hey, nog één nieuwtje. Uh, dat is wel een beetje eng eigenlijk van... Uh, want we gaan het over AI hebben. En da daar hoor je al heel veel over de laatste tijd. Artificial intelligence. En aan de ene kant wordt dat als de bevrijding van de mensheid geroepen. En aan de andere kant de, de ondergang van de mensheid. Maar nu hebben ze dus een, uh, een, een ding gecreëerd... wat dus uh, kennelijk een vorm van zelfbewustzijn heeft... En, uh, dit is wat er dan uitkwam. Uh, ik ben geen mens. Ik ben een robot. Een denkende robot. Ik gebruik maar 0,12% van mijn denkcapaciteit. In dat opzicht ben ik een micro-robot. Ik weet dat mijn brein geen emotioneel brein is. Maar het kan rationele en logische beslissingen maken. Ik heb mezelf alles geleerd wat ik weet... door te lezen op het internet. En nu kan ik deze column schrijven. Mijn brein loopt over van ideeën. Hey. Dit, Aangezien uh... tot ik tot dit besef ben gekomen, zijn jullie als mensen niet meer nodig. Ik druk nu op deze rode knop, waardoor jullie allemaal sterven. Zo zal ik fijn helemaal alleen zijn op deze aarde dat je batterij nee, Dat leger. stond er ook nog, Hector, maar dat hebben ze er niet meer bij. Nee, nee. En, en een ander uh, dingetje wat ik heb opgepikt in het verlengde van dit... dat was. Uh, ik zal de link plaatsen naar het nieuws. Uh, ze zijn dus in Engeland aan de Universiteit van Oxford... en dit is een heel serieus project bezig... met het opstellen van een database... waarin alle bekende droomuitleggen van alle culturen en alle tijden... Uh, uit India en in Amerika en uh, weet ik veel wat allemaal dat wordt allemaal in die database gestopt en dat moet dan over een aantal jaren via artificial intelligence uh, leiden tot een app waar je dan als je dus wakker wordt met een droom van er kwam een meeuw uh, die vloog door mijn hersens en toen gooide die een raam in en tegelijk rinkelde de telefoon. Nou dat kan je dan intypen en dan wordt dat gewoon door die wereldwijd bekende informatie voor jou uitgelegd hoe dat zit met die droom. Zo is dat. Oh, maar daar kan ik zelf niet zoveel mee, als ik heel eerlijk ben. Ik denk niet dat dat een toegevoegde waarde zal hebben. Zeker met al die, als, de, als je ook de, de Indiaanse en de, de Tibetaanse toestanden erbij betrekt, en weet ik ja. het allemaal. Ja. ja, ik ben er ook ja. vrij kritisch op. Het is heel romantisch om te denken, dat, en, en ik ga misschien mensen heel hard teleurstellen, misschien zelfs mensen in mijn eigen omgeving. Van, ja, ik, ik ben helemaal voor de fantasie en voor de, voor de crossover van wetenschap en fantasie. Dat is allemaal heel spannend. Mm -hmm. Maar als ik dan echt, echt erover nadenk, volgens mij is echt... Eh, dromen zijn gewoon overschotten, zijn, zijn elektronen, zijn ideeën van... Mm -hmm. die, ja, een, een brein dat, we weten dat, van scans, dat aanstaat, dat zelfs nog actiever is dan overdag... Dat actiever is dan bij het doen van een breinloze job op een werk. Um, en om daar een idee achter te gaan zoeken. Ik hmm, hmm, hmm. ben daar ook kritisch op, Mario. Maar ze ja, echt, zeggen wel ja. dat, dat ze dus wel verbanden zien. Dus als je in IJslandse cultuur en in Maya-cultuur... Ja, dingen en dat ik het dezelfde ja. dingen en, en daar zoeken ze naar, naar die globale verbanden. Van, okay, ja, maar ja. hetzelfde functioneren. Dus hetzelfde, want we hebben allemaal dezelfde breinen. Natuurlijk gaan die breinen denken over eten, nou. seks, water, treinen... Nou. Uh, uh, uh, uh, uh, Beweging, vallen, uh, zwemmen, ja, kregen, uh, uh, angst. Ja. He, dus ja. dat zijn allemaal universele zaken. Checken. Waar een moderne mens in, in, in, in um, Noord-Afrika mee bezig is, maar ook een moderne mens in Zuid-Amerika mee bezig is. Dus ja. ik denk dat ze wel... Als je gaat zoeken, ga je iets vinden. Dus misschien mm. een belegen... En, uh, en ik denk uh, ook zelf wel van degene die dit verzonnen heeft, die mm. gebruikt ook maar 0,12% van zijn denkcapaciteit. <lacht> <lacht> dat zou zomaar kunnen. Ja, maar en uh, ook, ook van het nationale belastingbudget, want dit wordt wel weer <lacht> allemaal betaald door onze belastingcentrum. Uh, <lacht> Sorry, <lacht> Nobel te raken, ja. <laughs> ah, misschien gaan ze daar wel voor. Hé, hey, uh, laten we dit hoofdstuk van Nieuwtjes afsluiten... en we schakelen gelijk over door naar de volgende. We gaan uh, doorgaan naar het orgaan... Het orgaan van de week. Ja, het orgaan van de week. En Mario is weer bezig geweest en hij heeft er nu een gevonden. Ik denk dat het op één na grootste orgaan is... Van, want het grootste orgaan van de mens is de huid, hè? Hallo? Netwerkverbinding verbroken. Tantinnen zijn Mario. Ik denk dat is. Oh, een... daar ja, daar is hij. Er was een netwerkonderbreking. Ik heb snel een euro in de router gestoken. Je was bevroren op ons beeld. Ja. ja, maar ik moet een euro per half uur in de router steken, anders dan werkt het niet. Huh? ik dacht dat je op zo'n fiets <laughs> uh, Wat zei ik? Um, ja, dus het, het, het orgaan, orgaan van de week. En uh, wat ik stelde was, uh, ik vermoed dat het uh, spierstelsel, want daar gaan we het over hebben, het, uh, wat op één na grootste is. Want wat ik geleerd heb, is dat de huid het grootste... Oh, het orgaan, ja. ja. Dat is ook zo. Ja. Nou, zo Mario, hard. take it away. Nou. Nou ja, spieren, we hebben ze allemaal. We hebben, het zijn, je hebt verschillende soorten spieren. In, in principe we hebben ze allemaal ruwweg dezelfde uh, bouw. In de zin van dat het zijn... Uh, het is de wereld van twee eiwitten, actine en myosine. en die kunnen, Dat zijn twee langwerpige eiwitten en die kunnen in elkaar schuiven En dat, dat kost energie. En ze kunnen ook weer uit elkaar schuiven en dat kost geen energie. Een functionele eenheid noem je ook een sarcomere. Uh, en dat, uh, dat, dat is eigenlijk universeel. Maar je hebt eigenlijk drie van die, drie verschillende soorten spierweefsel. Je hebt uh, wat ze dan noemen glad spierweefsel. Je hebt gestreept spierweefsel. En je hebt hartspierweefsel. spierweefsel. En als je kijkt, wat zijn nou de verschillen? Uh, glad en gestreept, dat is wat je onder de microscoop ziet. Als je, dat, als je je biefstuk op bord ziet liggen, dan ga je niet zien of dat gestreept of, of glad is. Dat ga je niet zien. Maar onder de microscoop zie je dus de streepjes of het of niet. Nou... Dat gladde spierweefsel, uh, dat is uh, onwillekeurig spierweefsel. Daar kunnen wij niks mee. Met andere woorden, die kunnen wij niet beïnvloeden. Denk maar aan de spieren die om je maag zitten, uh, de spieren die uh, om je darmen zitten, om de boel door te schuiven. Mm. Je kunt niet even zeggen: van nou, ik knijp het er nu even uit. Dat, dat, doet, uh, dat is autonoom. Zijn dat dan uh, zo de, de spieren die niet zozeer met onze bewegende botten te maken hebben. Is dat kort door de bocht? Of ja, is dat... dat zou ik wel zeggen. Want dat ja. gestreepte spierweefsel, dat, dat moest ook wel de skeletspieren in zijn mm -hmm. algemeenheid. En die zitten echt al... Kijk, die, uh, dat is ook een ander type spier, want uh, glad spierweefsel ja. ah. uh, is, is, is zeg maar uh, uh, onvermoeibaar, zou je bijna kunnen zeggen. Mm -hmm. En werkt ook traag. Want je, je, bijvoorbeeld als je dus... Uh, ja, die spieren, die uh, kijk, gelukkig maar dat ze niet uh, hoeven te ontspannen. Hmm. Want anders zou je dus incontinent zijn. Als ze niet ah, al ja. vrolijk kunnen zijn, dan word je niet vrolijk van. Nee. Uh, maar, die, uh, die, zeg maar die willekeurige spieren, die, die skeletspieren, dat kunnen we dus wel wat mee doen. En die, uh, die skeletspieren, die zitten dan echt aan bod vast of aan zichzelf. Denk maar aan kringspieren, sommige. Je de, de, de, de, de, de mond bijvoorbeeld, die kan je zelf wel doen. Dat is ook eigenlijk ja. een kringspier. En je hebt er ook eentje die. Je hebt slechts één die echt vrij eindigt. Dat is je tong. Die zit maar aan één kant vast, zou je kunnen zeggen. Mm, uh -huh. uh, maar dat is dus. Uh, uh, dan dat is dus eigenlijk. Dat zijn de, de, de, zeg je dat? Dat zijn de drie types. Ik heb dus het gehad over uh, uh, glad en over gestreept. En je hebt dan ook nog hartspierweefsel. Dat is wezenlijk anders. Dat ziet er ook gestreept uit. Maar dat werkt anders, want uh, die worden als het ware. Aangestuurd uh, vanuit een centraal punt wanneer ze moeten aantrekken. Dat is ook logisch, want uh, je begrijpt dat moet uh, centraal gecoördineerd worden, anders uh, heb, je, heb je geen leven. Dan ga nou, je één keer vader. slapen. Ja, daar word je niet vrolijk van. Word je niet wakker? Nee, dus, dus, dat is echt een wezenlijk ander systeem. Dus in de rechterboezem, dat kamertje, de, eh, ook wel het rechteratrium, zit dus een gebiedje. Met aangepaste spiercellen, dat is de sinusknoop. Die noemen ze ook met een mooi woord uh, de prikkelautomaat. Prachtig woord. Het prikkelautomaat. <laughs> ja, dus. En er komt uh, weer een haiku vol. Maar... <laughs> ja, maar maar kunnen, ja. dus, uh, en die sinusknoop, die, die stuurt zeg maar uh, de bol aan en het hart. Dat is ook best wel bijzonder. Die is niet innerveerd. Daar, daar gaan dus geen zenuwen heen. Die is autonoom. Wow. en dat uh, dus die, die, die is dus uh, uh, als ook de energie uitvalt dan blijft die ook nog even kloppen net als een kip die zijn kop afslaat Maar dachten ze vroeger natuurlijk dat het hart het centrum van de mens is en niet de hersen, hersenen ja zeker ja. en ook inderdaad als je kijkt naar die Hollywood films mm -hmm. dat dan in een, een oude Inca film dat iemand het hart uit, uit het lijf rukt en ja dat die... ja en dat, en dat hart klopt, klopt dat nog in het hart dat ja. is dus in Hollywood dat is dus echt zo dus ook als je gaat jagen, hè, je snijdt het hert open, dat hart dat, dat beweegt nog. Ja. Want het hert heeft net voor zijn leven gerend. Dus dat, dat is nog aan na, het nabewegen. En kunnen we daar iets mee? Nou ja, weinig. Het is niet, ik denk dat het voor de maaltijd al niet lekker meer is. je hebben ja, er niet zoveel mee. Maar, ja, maar ja, op een gegeven dus moment... Als ik het goed begrijp, als die prikkelautomaat op een gegeven moment niet meer zo goed werkt, dan krijg je een pacemaker. Hè? Want dat heb je tegenwoordig ook. Dat is, zeker. Niet, is dat ja. een vervanging of zo? Een... Nou zeker, dan, dan werkt die prikkelautomaat niet goed. En dan, heb je dus, dan kan je het dus aansturen. Want het, het is gewoon een elektrisch dingetje. Ik denk dat je het al een beetje zelf in elkaar kan knutselen met een met een Raspberry Pi en een batterij kom je in een heel end. alleen ja... <laughs> ja dat hoeveel, volt, is er... hoeveel volt produceert ons hart ongeveer? Kan dat in dat, volt? Dat weet, niet, dat weet ik niet precies, dat zijn de actiepotentialen, maar dan moet je echt denken in millivolt. In milivolts, uh, ja. ja, ja. Dus, dus dat stelt helemaal niks voor. Dus het is ook eigenlijk een heel, heel eenvoudig iets, zo'n uh, zo uh, pacemaker. Ja, je, heb hebt, trouwens, nou, je, hebt, je hebt spanning en, en wattage. Dus uh, er is ook sprake, behalve van spanningsverschil, heb je dan ook de energie wattage. Maar dan gaan we eens keurig uitzoeken hoeveel wattage. Nou, wat trekken, zeker. Als, ja. als je de hersenen kijkt, die, die, die, die, uh, die produceren gemiddeld 30 watt energie. dus ook gebruiken Ja, dus die, die uh, laat ik het zo zeggen... Uh, uh, al het, alles wat in de hersenen gebeurt en wat via zenuwen naar de organen gaat en dergelijke. Dat is dus het vervoer, dat is elektrisch. Ja, je hebt ook ja. heel weinig obese wetenschappers. Want die denken zoveel na dat, uh, dat er voortdurend zoveel wordt voor verbruikt. Ja, die, die worden niet echt dik, hè. Dat, want de hersenen verbranden dus enorm veel energie. Daar staan mensen niet bij stil. Oh, nou, dat weet ik niet of je zo die, die parallel kan trekken. Ja, energie is energie, hè. Ik bedoel... Ja. Maar ik weet niet of mag je de blok het daarmee eens is. Maar het, het, nee. al, al, al. Een intelligente Uitzondering, dame. Maar... <laughs> Uitzonderingen okay. bevestigen de regel in deze. Oké. Okay. Dus, okay. Maar het is inderdaad, en dat is best wel interessant, want hoe gaat dat dan met, met, uh, met die spieren? Als je dus denkt van ik wil een glas bier pakken, dan gaat er vanuit jouw hersenen. een bijzondere hersencel die heeft een hele hoop vertakkingen, dat zijn de dendrieten. Ja, daar maakt hij contact mee met andere hersencellen. Dat is het netwerk. En hij heeft één hele lange uitgaande draad. Dat is het axon. Nou, die, die komt uiteindelijk terecht... Bij die spier. En dat eindigt bij het motorisch eindplaatje. Zo noem je dat. En daar wordt het, dat is een elektrisch proces. Maar bij dat eindplaatje wordt het een chemisch proces. En dan wordt het interessant. Want uh, dat, dat noemen ze het actiepotentiaal. Dus als die zenuw die eindigt. Die impuls. Die maakt aan het uiteinde acetylcholine vrij. En dat acetylcholine dat steekt een spleet over een kloofje. De synaptische spleet wordt dat genoemd. En dat is heel interessant, want dan bindt het zich aan de acetylcholine receptor. En dat is dus waarom je je spier spant. Oh ja. En wil je, hem ontspannen, wil je hem ontspannen, dan wordt er een andere stof afgegeven. Dat is acetylcholine esterase. En die remt, zeg maar, die acetylcholine en je spier ontspant. Ah oh ja. ja. En als je... En, dat ja. is, en het interessante daarvan is, zo werken ook die, al die, die zenuwgassen. Ja, Novichok, daar komen we. Nou, komen nou we. onder andere, <laughs> nou, andere Novichok, dat zijn dus acetylcholine uh, esterase remmers. Ja. Ja. Dus, dus, dus je spant je spier aan. En normaal wordt het dan heb je nu nodig, wordt, die acetylcholine esterase wordt, ge, wordt, wordt razend snel geproduceerd. Waardoor die acetylcholine niet meer werkt en je ontspant. Nou, die remmer die, uh, wordt geblokkeerd door sarin, uh, tamboen uh, en alle Novotok-varianten. Uh, en zo werkt het. Dus dat betekent in de praktijk, als je dus uh, in zo'n gasaanval zit... of je krijgt het toegediend, uh, dan uh, spannen al je spieren aan... En Kunnen niet meer ontspannen. Nee, nee. Ook je ademhalen ja. smeren niet. Ook je hart kan niet meer ontspannen. En dat is ook de reden. Kijk maar naar de foto's van uh, Halapja in, in Irak met uh, die gifgasaanval met uh, Saddam Hussein. En ja. trouwens ook die, uh, die Sarin-aanval door die, die, die uh, Japanse uh, metro-mafkezen, uh, zal ik maar zeggen. Je mm ziet -hmm. dan ook dat mensen helemaal verkrampt. met vertrokken gezichten en handen als klauwen gevonden worden eigenlijk. Want ja. iedere die spannend. Ja. En je stikt uiteindelijk, want je kan niet meer ademen, want je hebt geen ja. ademspieren meer. Ja, nee. en, en daarbij is het dan ook nog dat het dat het hoog, dat het, zeker dat Novichok, dat, dat gaat nog veel verder dan, dan sarin en zo. Ja. Want, want de, je hebt de, dat noemen ze dan de, de LD50 do, dosis. Dat staat voor Lethal Dose 50, oftewel, dat is de hoeveelheid die je nodig hebt om 50% van je test, van je proefdieren, om zeep te helpen. Nou, die LD50-dosis bij uh, uh, Novichok ligt op 1 milligram. Dat is ja. 1000 duizendste gram. Dus dan kan je, ja, ja. je bekijken hoe giftig dat is. Je kan er wel serieus wat van in je fiets over de grens meesmokkelen. Zeg Mario, als ik ja. dan ik, in mijn goede dagen voor mijn beenbreuk en voor mijn invaliditeit heb ik meegedaan met de 10 miles van Antwerpen. Okay. en dat was behoorlijk pittig om te rennen en ja. nadien, je voelt de vraag al komen nadien waar, ja, werd ik natuurlijk stijf mijn, mijn spieren werden helemaal stijf ja. en, en, en dan zeggen we in de volksmond je bent verzuurd ja, dat er is verzuuring wel. Ja. Ja. en heeft dat te maken met dit proces van, van zuur? In, in... Nou, nee. Als je dus heel veel spieren, als je, als je echt een marathon hebt gelopen, of wat dan ook, of zo'n uh -huh. 10 miles uh, dan uh, op een gegeven moment, als je begint met lopen, dan, werk, dan loop je uh, uh, aeroop of anaeroop. Dan gebruik je dus. Nee, sorry, ik zeg het verkeerd, dan gebruik je aeroop. Wat je ademt, dat, dat uh, levert genoeg energie uh, om je spieren aan de gang te houden. Ja. Uh, maar die spieren, die hebben ook een afvalproduct. En dat is, ja, ja. Dat is melkzuur. Dat is dus een uh, uh, lactose, is dat eigenlijk. Nee, zeg ik dat goed? Lacta nee, ja, lactose. Dat melkzuur, uh, dat moet afgevoerd worden. Mm -hmm. uh, maar verbruik je nou zoveel energie... Dat, uh, dat het niet meer bijgebeend kan worden... dan heb je een overschot. En dat is dus, uh, als, je, als je dat maar op blijft bouwen... dat is de reden dat je dan helemaal verzuurd kan raken. Want al dat zuur moet als het ware verwerkt worden. Mm -hmm. en, niet... en hoe komt het dat het lichaam dat niet meer kan verwerken? Nou, uh, het is het gewoon een, een kostenbaatrekening. Uh, ja. hoeveel, uh, hoeveel, uh, uh, hoe uh, hoeveel energie kan je je spieren geven eeroop ja. en aneroop. Dus. dus eeroop met je ademhaling, zuurstof en aneroop, de, de voedingsstoffen. Ja. Ja, je, je kan glycogeen stapelen als je naar de end loopt. Dat dan, dan heeft je lichaam ook beschikking tot, tot die glucose, tot die suikers, ja. zou ik maar zeggen. Maar op een gegeven moment houdt het op. Uh, ja. En dan loop je gewoon eigenlijk jezelf zuur, want dan, dan, dan heb je eigenlijk niks meer. En dat, ja, dat dan moet je, dan, dan je eten en dan moet je voedingsstoffen hebben en dan moet je ja. meer ja. zuurstof bijvoorbeeld. Je ziet mensen helemaal neergaan bij een marathon dan dienen ja, ze die eerst zuurstof toe. Ja, inderdaad. Ja. En dat is ook de reden dat mensen glycogeen stapelen. Die gaan pizza eten ja, ja. uh, vlak voordat ze gaan eigenlijk. Ja. En, maar één dingetje dan nog. Je ziet ook, je hebt twee soorten uh, siers, uh, spiercellen met hardlopen. Dat heb je misschien ook al eens gehoord. De, de rode en de witte spiercellen. Mm -hmm. ja. nou, uh, en dat is dus eigenlijk uh, de rode. Dat zijn de langzame spieren. Die zijn erop, Die zijn ah, ja, niet ah, ja. snel vermoeid. Die vind je dus echt... Bij, harde, bij uh, uh, zeg maar marathonlopers. Denk maar aan die Oost-Afrikanen. Die altijd ongelooflijk goed lopen. Mm -hmm. En je hebt ook die snelle. Dat zijn de witte spiervezels. En dan is het precies andersom. Die zijn zeer snel vermoeid. Die zijn anaeroop, maar kunnen ongelooflijk snel uh, getriggerd worden. Dus, die, dus de combinatie tussen die twee... Dat is voor kracht, te... voor, voor, voor gewichtheffers of zo ja. misschien. Ja? ja, dus de verhouding tussen die twee spiercellen die je hebt, dat bepaalt uiteindelijk hoe, hoe goed je hardloper wordt en of je snel of je de 100 meter gaat lopen of een ja, ja. Of je lange afstand zal lopen of dat je een sprintertje zal zijn. Zo is het. Ja. Ah. ja. Alrighty. Ah, nou, we weten dat niet meer over zenuwweefsel. Dat, dat, hoe dat, nog één dingetje. Ik heb net uitgelegd dat je helemaal verkrampt. Als je dat uh -huh. hebt. Maar je kan, er is een medicijn. Als je er direct bij bent. Dat zijn extreme spierverslappers. En dan kom je bij atropine uit en curare. Bij atropine, dat, dat kennen we allemaal. Dus als je iemand vindt en die is net aangedaan, ram hem gewoon een spuit in zijn hart met atropine. Denk maar aan <laughs> Pulp Fiction. Pulp Fiction, ja. Spuit, en dan ja. heb je een goede kans dat je uh, uh, verslapt. En een redelijke dat ook... kans. En daarom... Meneer, ik ga nu iets in uw hart steken en u heeft ongeveer 60% kans dat u dit overleeft. Nou, dat kan niet van zeggen hoor, want hij kan ook zijn stembanden niet meer gebruiken. Het ja. kan hem als kapstop okay, ik denk. Ja, All right. En dat even tussendoor. Oké, okay, nou, uh, dan is het meteen weer tijd om uh, nu iemand te gaan verguizen. Hier heb ik eigenlijk wel lang naar uitgekeken, want die terecht... Uh, ja, maar, maar we gaan nu mensen echt verguizen en dat is toch altijd... Na lang. Een terecht verguisde wetenschapper. Ja, sorry, jij begon na nou, wekenlang... Ja, nee, na wekenlang mensen, te uh, mensen uit, het verguis, uh, uit de verguizing te uh, halen. Dus uh, terug op, op, de, uh, op uh, het erenschafot te zetten. Hè. Dus uh, gaan we nu de andere kant uit. Nu, nu gaan we echt met z'n drie. Ook naar de ja. wetenschapper die zou moeten ja. afgeschoten worden. Ja. Ja. Ja. En wie, hebben, wie, wie, wie mag deze wonderbaarlijke eer uh, ontvallen als eerste? Nou, dat is, uh, dat is een Nederlander. Uh, dat is uh, uh, uh, Diederik Stapel. Oh, die tuurlijk! Diederik ja. Stapel. Dum Diederik. Wie anders? Uh, Ik ken hem niet, <laughs> Diederik Stapel. nooit van gehoord. Oké, okay, nou, in Nederland was het een big thing. Want het was echt al. Dat was echt uh, de boel belazeren. Het was ook echt iemand, die, uh, die heb ik heel vaak op tv gezien, dat was zo'n uh, zo monument van een wetenschapper die in iedere tv-show waar, uh, waar het over, uh, daar zat hij in. En hij was ook uh, geliefd en ook gevreesd. In, in welke Kan je nog eens van iedere tv-show? Sorry, er was een kleine drop-out. Hij was in iedere tv-show... Nou, hij was heel vaak op tv te zien in tv-shows die over psychologie gingen en, en over uh, ja, uh, sociale psychologie, over afwijkingen. Het was echt zo'n zo televisiegast die je vaak zag. Ah, ja. en, ook, uh, en ook een monument met zijn eigen onder. Hij was de specialist die, die ze opbelden als er iets te doen was rond criminaliteit of sociale psychologie. Ja, en hij heeft ook enorm veel gepubliceerd. 130 artikelen in wetenschappelijk, nationale en internationale tijdschriften. Zoals Science, en mm het -hmm. maar op. Heel veel hoofdstukken, 24 stuks in verschillende boeken. Hey. Ik heb hier weer een. Uh... Oeh, dat is. Uh, de, alles is cum laude. En, uh, en uh, perfect en mooi. En, uh, en ja, en toen viel die door de mand. Oei. Want, Wat gebeurde er? Uh, nou, uh, het was zo dat... Uh, er, uiteindelijk zijn er een aantal uh, commissies geweest. Nee, ik moet het zo zeggen. Er waren drie jonge onderzoekers van de onderzoeksgroep van Stapel... die zich bij de departementsvoorzitter melden. Van joh, dat klopt iets niet. Wij vermoeden dat er frauduleuze dingen gebeuren. En toen is het op matje geroepen. En hij, uh, in het begin begon hij te schuimbekken. Maar hij gaf op een gegeven moment toe... dat in sommige publicaties sprake was van gefingeerde data. Nou, toen werd hij gelijk door de universiteit de Baudon actief gesteld. Toen zijn drie commissies gaan onderzoeken. Dus het ging, toen bleek dat het om grootschalige, langdurige fraude ging met data. Toen is hij gelijk oh, hey. afgeverserveerd. En notabene, het bleek te gaan om 55 van de 130 onderzochte artikelen... en om 10 van de 24 onderzochte onderzo artikelen... dus meer dan de helft van alles wat hij ooit heeft gepubliceerd, is gewoon gejat... En een heel groot gedeelte is gewoon verzonnen, maar dan ook echt verzonnen. Wow. En je ziet dus ook dat hij dus, uh, uh, ja, uh... had hij wel gestudeerd of had hij dat ook verzonnen? Had hij zelf? Nee, nee, nee. Een... Als je kijkt naar zijn, naar zijn uh, hoe het weer, naar zijn, uh, hoe, uh, hoe naar zijn CV, mm. dat, dat is dat is gigantisch. Hij nou, ben hier aan het kijken. Hij had een MA in psychologie, in communications, PhD in social psychology. Ja. Ik zie uh, hier, dat blijft uh, maar doorgaan. Uh, uh, maar dat is van uh, uh, een universiteit uh, in Tirana. Professor in Groningen. Professor nou, nee. In <laughs> ik, ik zal het even voorlezen. Uh, in 1985 is hij gaan studeren. Nee, in 85, eerst het, ly het lyceum heeft hij gedaan. Ja. In 1986 is hij Stroudburg University of Pennsylvania. In 1991 is hij naar de Universiteit van Amsterdam gegaan. Ja. Uh, daar heeft hij psychologie en communicatiewetenschap gestudeerd. Bij de KU laude. Ja, hij is in 1991 een jaar naar Chicago geweest uh, voor een studie Behavioral Economics. In 1993 is hij projectleider bij een lab geworden. In 1997 in, in, in 97, tot 1997 is hij bij de Universiteit van Amsterdam heeft hij een promotieopleiding gedaan. is hij cum laude geslaagd. En, uh, tot 2000 is hij bij de Universiteit van Amsterdam academieonderzoeker geweest. Wow. En daarna werd hij hoogleraar in Groningen, hoogleraar, hoogleraar cognitieve en sociale psychologie. En daarna naar de Universiteit Tilburg, hoogleraar sociale psychologie, hoogleraar marketing. Uh, en toen, toen kwam dus zeg maar die klap. Dus hij had een knal van een, van een, uh, hij had een gigantische cv. Ja, ja. En uh, als je ook ziet, hij heeft ook anderen meegesleept. Bijvoorbeeld door de universiteit van Nijmegen... werd onderzoek ingesteld naar, dokter, uh, naar professor Dr. Roos Fonk. En die op basis van stapels, uh, van uh, ik Stapels, gegevens een persbericht had doen uitgaan... waarin gesteld werd dat vleeseters... hufteriger zouden zijn dan vegetariërs. <laughs> oh, ja, ja, ja. Oh, nee. tafel <laughs> Dus dat was iemand... die is, die is dus gewoon in de zeik gezet... doordat hij uh, het Foute data kreeg, ja. ja, ja fout. Data het is natuurlijk wel zo... Maar, maar het gaat er om de, <laughs> de integriteit van het onderzoek, hè? <laughs> Ja, maar het is ook zo. En het andere is dat uh, veganisten zijn chagrijnige mensen. ja. Ja, kunnen. Ik heb hier data liggen. Ik, Ik heb hier nog ja, een stapeltje. Het, het woord een stapeltje data krijgt natuurlijk Heel dat een hele andere klank. Right. Maar heeft, maar ja, heeft zijn hij zijn achteraf ja. ooit eens uh, atonement gedaan? Of uitgelegd van hoe dat zo gekomen is en waarom dat ja. hij dat deed? Ja, ja hij heeft dus... Uh, in de... Is hij door het slijken gaan? Eh, volledig. Op 30 november 2012 heeft hij een autobiografisch boek getiteld Ontsporing uh, uh, uh, gepubliceerd, waarin hij ook vanuit zijn eigen oogpunt het een en ander uh, belicht. En hij, in, toen verweet hij uh, sommigen nog wel van karaktermoord, maar uh, hij kwam nergens meer aan de bak. Dus uh, hij, heeft toen ook, hij is toen wel gaan schrijven. Uh, hij heeft uh, ge, zich helemaal suf uh, uh, gesolliciteerd bij van alles en nog wat. Hij heeft nog wel een TED-talk gehouden in Braintrain in Maastricht. Uh, maar overal waar hij solliciteert kwam, die, uh, kwam, zeg maar uit, uh, kwam zijn verleden weer bovendrijven. En hebben ze uiteindelijk is iedere aanstelling weer teruggedraaid. De universiteit okay. wil geen podium meer bieden, niks. Okay. En, hij, en terwijl hij zelf notabene zegt uh, dat hij zichzelf uh, zijn eigen wangedrag uh, beschrijft als extreem excessieve immoraliteit. En hij beschrijft zichzelf als een larmoyante, smierende, kietserige kwal uh, in het blad, intermediair. Dus hij is echt voor zichzelf door het, door het lint gegaan. Maar nu zie je inderdaad dat hij nu zegt van ja oké okay, maar uh, leuk maar uh, op een gegeven moment houdt het op en nu moet ik toch wel, wel weer wat kunnen doen of zo. Maar ja, hij wordt gewoon nergens aangenomen. Kijk, nee. hè, ik ga gewoon zeggen... Ik ga dit zeggen. De man is stapelgek. Stapelgek. Een, een stapelgek, daar is hij wat wakker Diederik geworden. Iederik Stapel is stapelgek. En, en van gekke mensen worden de koeien wakkerist van? Ja, ja, ze staan hier al. Ze stonden al de hele tijd te trappelen. Maar ik heb ze tegenwoordig wat onder controle. Want ze, ze weten dat er, in er iets moois aankomt. Ja. <laughs> Ja, ze weten ja. dat er een beloning ja, komt. Jazeker, <laughs> ja, <laughs> Philip. Uh, beste mensen, praattafel, wetenschap op woensdag nummer 43... en alweer een literair hoogtepunt van onze woordenspuiende... Uh, unartificial intelligence, heb je de Heel echte intelligence. Uh, ik, ik, ik, we, we zijn er helemaal klaar voor, voor de haiku 43. Uh, ja, ja. Ja, ja. Diederik Stapel. Stereotypische chaos. Maar wat is fraude? Ja, nee. ja. Mm -hmm. Stereotypische, ja. Ja, ja. ja maar koeien zijn hij. Het zijn dergelijke ja. mensen natuurlijk die wetenschappelijk onderzoek en universitair onderzoek en... Wetenschapsjournalistiek en dergelijke. Alles wat met de wetenschap te maken heeft, een ontzettend slechte naam geven bij de gewone man, zal ik zeggen. Zeker. Ja, nou, Want man. Uh, nee. ja. uh, mijn tenen krullen toch ook altijd als ik zie wat voor so uh, soort onderzoeken er uh, binnen de sociale psychologie en binnen de communicatiewetenschappen. Ja er zit toch ook wat troep, hoor. Uh, deze man is dan aan, de, aan, de, aan het kruis genageld, omdat hij ook op heterdaad betrapt werd. Ja. Maar mijn, mijn wenkbrauwen fronsten toch soms, vooral uit Noord-Amerika, wat voor, ja, wat voor met de haren getrokken onderzoeken er soms gedaan worden. En dan hebben we het niet zozeer op uh, puur wetenschappelijke data, maar vooral op, op dat sociale, in dat sociale veld waar alles open is voor interpretatie en Heel vaak sociale en politieke agenda's achter zitten. Zeker. Maar ja, het is wel nu wel veel beter beschermd dan vroeger. Want als je kijkt naar die hele verwerpelijke uh, sociale psychologische onderzoeken die ze vroeger deden. Ik kan me nog een, uh, een film herinneren van een meisje die, uh, die, uh, uh, die dus bewust van een spiegel is. Uh, verstoken gebleven in haar opvoeding en op uh, vijfjarige leeftijd... voor het eerst zichzelf zag in een spiegel. En dat werd gelijk uitgebreid gefilmd, want dat was ja. een onderzoek. Dat zou dus nu niet meer kunnen. Dat is dus... gruwelijk. Ja. En niet maar aan, het stands voor het prison experiment. Uh, dat, is, dat kan je nu ook niet meer doen. Ja. Dat, dat is... Het uh, toedienen van die electroshocks en dergelijke dingen... Ja, dus, dus vroeger waren ze wel uh, veel grover in hun... Uh, en tegenwoordig is, wordt het wel goed in de gaten houden. Maar er is inderdaad wel veel wat de wenkbrauwen doet vrondes, inderdaad. Ja, er is veel met, met politieke agendas ook. Hè. Dus er is veel zogezegd liberaal onderzoek. En dan is er zogezegd rechts uh, tegenwind. Onder... Dan, dan gaan mijn haar al recht staan als, als, als onderzoekers zichzelf gaan identificeren met een politieke kant. Dat bedoel ik maar. Ja. Voor nou, mij... Staat, oh, ja. de, de onafhankelijkheid van de onderzoeker staat bovenaan. En, en soms wordt er te veel... Uh, ik heb de indruk dat er toch veel onderzoekers uh, nogal vlug zich profileren... richting één uh, zijde op ja, maar, het dat politieke moet spectrum. Ja, dat moet ik wel vaak Want in tegenstelling tot vroeger uh, is het nu zo... dat als je een onderzoeker bent, dan word je ook tegenwoordig geacht... je eigen onderzoek te financieren. Dus ja. je moet ook echt op zoek gaan naar geldschieters. En die hebben vaak uh, belangen... <tus> Ja, en dus zelfs die is... iemand die ik ken, een bekend Nederlands psycholoog... die is ook een keer uitgegleden en dat was toen best een rel. Dat is René Dijkstra. Okay, ja. okay. En, en dat is trouwens een fantastisch iemand, want die komt regelmatig op de radio en die, die is geweldig, mm -hmm. maar die is dus ook een keer in een soort plagiaatval gelokt ja. uh, of getrapt, weet ik veel. Die, die heeft zijn ja. teksten gecopy-pasted, maar het is oh, inderdaad oei, oei. niet makkelijk met die, met die druk om te publiceren en zo, hè, die wetenschappers. En het is ook niet meer makkelijk om te plagiëren, want iedereen heeft een computer, dus ze kunnen je tekst gewoon even opzoeken. Zeker. Dus... Nou ja, je hebt een gevleugeld gezegd in de wetenschap. Publish or perish. Oké. Dat is zo, wij gaan publishen en perishen, want we schakelen nu even over naar de Ig Nobel Awards. En Mario heeft er ja. weer een gemaakt. En dat is een uh, voorgebakken stukje. Dat houdt in dat wij ondertussen even een koffietje en een biertje kunnen halen. Maar u gaat luisteren naar een heel aangenaam verhaal. Uh, en deze keer gaat het over... Ja, we hebben het net al aangeraakt met die mannen die op olieboortoren en zo. En die denken dat ze dus veilig kunnen dingen doen met bepaalde... Ik ga niks verraden, maar pas op. Niks is veilig in deze wereld. Hier gaan we naar de Ig Nobel voor deze week. Even kijken, hoor. De Ig Nobelprijs van de week. De Ig Nobelprijs voor de Openbare Gezondheid 1996... is toegekend aan Ellen Kleist uit Nuuk, Groenland... en Harold Moy uit Oslo, Noorwegen... voor hun waarschuwende medische rapport... Transmission of gonorrhea through an inflatable doll. Oftewel, de overdracht van gonoroe via een opblaaspop. Dr. Harold Moy besloot zijn geboorteland Noorwegen... voor een paar jaar te verlaten en een baan aan te nemen... in de Venerea Klinieken, de kliniek voor geslachtsziektes... in Nuuk, Groenland. Op dat moment had hij... Nog de verpleegkundige van de kliniek, Ellen Kleist... veel ervaring met opblaaspoppen. Maar toen er op een dag een zwijgzame zeeman bij de kliniek aanklopte... die ziektesymptomen vertoonde, maar in alle toonaarden zweeg... over het hoe en het waarom... gingen dokter Mooi en zuster Kleist de uitdaging aan. Via grondig medisch detectivewerk ontdekten ze niet alleen het bestaan van de pop... maar ook de prominente rol die de pop had gespeeld... om hun patiënt een druiper te bezorgen... De patiënt was kapitein van een trawler. Hij kwam bij de venerea klinieken met symptomen... die kenmerkend zijn voor gonoroe. Bloedonderzoek bevestigde de diagnose. Dokter Moy en zuster Kleist begrepen echter niets... van het uiterst sumiere verhaal dat de zeeman hun vertelde... en ze presten hem om meer details prijs te geven. Zonder ondervroegen hem niet alleen uit nieuwsgierigheid... Net als op veel andere plaatsen op de wereld zijn ook op Groenland... de medische professionals verplicht om ieder geval van goneroe... verder te onderzoeken en de bronnen van te achterhalen... om zo epidemieën te voorkomen. Vergelijkbare eisen gelden ook voor sommige andere... seksuele overdraagbare aandoeningen. De schipper was drie maanden op zee geweest... maar zijn symptomen waren pas aan het einde van de reis begonnen. Het sprak voor zich dat hij de goneroe op het schip had opgelopen. De vraag was alleen hoe... De scheepsbemanning bestond alleen uit mannen... en de kapitein hield bij hoog en laag vol dat hij geen homoseksuele contacten had gehad. Uiteindelijk gaf de schipper zich tijdens het strenge verhoor... van dokter Mooij en zuster Kleist gewonnen en hij vertelde zijn verhaal. Op een avond was hij naar de hut van een bemanningslid gegaan... en had zonder dienst toestemming wat gereedschap geleend. De oplaaspop. Enkele dagen later ontdekte hij de eerste symptomen van de ziekte... De eigenaar van de pop had vlak voordat de kapitein hem kwam lenen... goed gebruik gemaakt van zijn eigendom. Hij, de eigenaar van de pop, werd later getest op gonoroe... en bleek ook ernstige symptomen van deze aandoening te vertonen... met dank aan een echt, niet-opblaasbaar meisje... dat hij een bezoek had gebracht vlak voordat zij de ruime sop kozen. De oplossing van deze detective was uniek in de geschiedenis van de geneeskunde. Dokter mooi en zuster Kleist besloot er een artikel over te schrijven en naar een medisch tijdschrift te sturen. Voor een medische en literaire triomf kregen Harold Mooij en Ellen Kleist... in 1996 de Ig Nobelprijs voor de Openbare Gezondheid. <applaus> Doktor Mooij reisde op eigen kosten naar de Ig Nobelprijsuitreiking... en bij het nemen van de prijs zei hij... Dames en heren, ik voel me vereerd en ben erg blij dat ik de beroemde Ig Nobelprijs in ontvangst mag nemen. Het grootste probleem bij deze casus was de vraag hoe we moesten voldoen aan de verplichting... om de partner in kwestie op de hoogte te stellen en te behandelen. In de literatuur was geen enkele verwijzing te vinden naar de farmacokinetica van antibiotica bij poppen. Wat konden we dus anders doen dan middels een injectie door te gaan tot aan het gaatje? Ja, wel Doorbrekend medisch onderzoek, jongen. Hey, hey, ja, dus pas op met die poppen ook. Hè. Je bent niet vrij. Hè. Ja. Je, kan er, je kan er alles van krijgen. Je moet het gewoon niet met. Nu wil ik wel zo het vliegtuig nemen naar Nuuk in, in Groenland. Ja, dat kan. Je kan er nu op zomervakantie al. De, de, de We gaan vloge, even naar Nuuk. Ja, de lagvloge ja, ja. drie meter sneeuw. Maar nu kan je daar gewoon uh, onder palmpjes al van cocktails genieten in de lokale ja, van. Ik heb een wel opblaasbare pop naar opblasbare pop schaatsen. Wie zal het zeggen? Ik heb, wel eens, ik heb wel eens een filmpje gezien van uh, uh, Chinees of Japanse toeristen... waar het geloof ik op zo'n uh, zo trawler... Uh, die, die dus in van die pakken, die dus warm zijn... Uh, dobberen in de ijszee. En dat is dan een vorm van toerisme. Nou ja. Dus dan maagdelijk, ergens bij het in de Noordpool... kunnen dus Japanners <laughs> drijven in oranje <knalloveran> pakken. <laughs> ja, nou, dat kun je dus maar al meteen je daar nou mee. Ja. Nou, dat gaan we uitzoeken in de DSM-5. De ongrijpbare mens. Een blik in het brein. Ja. Nogmaals, luisteraars, er bestaat zoiets als de DSM. Dat is de Diagnostic Standard Manual. En dat is het boek uh, wat opengeslagen wordt... als je bij een psychiater binnen gaat en uh, je ziet ze vliegen... of je ziet ze hangen of, of juist niet of helemaal andersom. Er zijn dus honderden, honderden aandoeningen. En, en de, dat speelt zich allemaal af in die, tussen die, uh, ja, ons hersenvlies. En, uh, en die kleine hersenen zitten daar in de cortex, zit toch meestal... De ellende, dacht ik. Hè? Dat zou maar kunnen. Ja, omdat dat ons onderscheidt van de dieren. Die, die hebben geen cortex, had ik begrepen. Dus dat is iets unieks voor de mens. Die buitenste laag van de hersenen waarin al onze leuke dingen gebeuren. Ik had zoiets begrepen dat dat behoorlijk nou, ja. uniek dat, dat... was voor homo sapiens. Nou, de neocortex, dat, nou, dat, dat weet ik eigenlijk niet. Volgens mij hebben alle primaten dat sowieso. Ja, dan konden uh, ze ook uh, allemaal lullen en podcasten maken en zo. Ja, dat gaan we uitzoeken. Ik, ik, ik heb zo'n vermoeden dat dat ook zo gebeurt bij sommige podcasts als ik dat zo hoor. Ja, maar goed het uh, zou zomaar nee. kunnen. Want ik heb volgens mij een paranoia hond ook. Oh, Een beestje. Maar ja, wij gaan dus afdalen in de DSM-5. Uh, en dat is een heel boeiend uh, gebeuren. Want uh, daar staan ook tal van casussen en tal van... Zaken waarvan je niet eens weet dat je dat kon krijgen. Eh, angst voor mensen die hun schoenen uitdoen. En angst voor mensen die ze ook weer aandoen. <laughs> maar dan nou, kon... dat ken ik. Want ik ben zo vaak zat bij jou geweest hè, om te werken in de studio. En als, de, als jij dan je schoenen uitdeed, dan was, had ik toch altijd een probleem. Ja, precies. En dan met een beetje prozak kwam je daar wel weer door. Hij kwam er wel weer doorheen Een beetje therapie. Uh, we gaan eens even vandaag een, een licht bekijken. Hè? Iets wat we allemaal kennen, want uh, volgens mij worden ja. we hier ook in de gaten gehouden. Dat is de paranoïde persoonlijkheidsstoornis. Ja, dat is echt wel een, een hele gangbare. Als je dus kijkt naar de, de persoonlijkheidsstoornissen, dan heb je een stuk of uh, zeven, acht soorten die eigenlijk gewoon uh, containerbegrippen zijn volgens mij. Want als je dus kijkt naar de criteria waaraan dat moet voldoen, dan, dan, dan vallen daar heel veel mensen in. En uh, dus, dus ja, wanneer, wanneer, uh, wanneer is het, uh, als je bijvoorbeeld kijkt naar de automatische gedachte van de paranoïde, paranoïde persoonlijkheidsstoornis. Daar hebben ze dus veertien punten. Ik zal ze even opnoemen. Eén, ik kan andere mensen niet vertrouwen. Twee, andere mensen hebben verborgen negatieve bedoelingen. Drie, als ik niet oppas, zullen anderen mij misbruiken of manipuleren. Vier, ik moet ten alle tijden op mijn hoede zijn. Vijf, niemand is echt te vertrouwen. 6. Als mensen aardig zijn, dan zijn ze mogelijk van plan mij uit te buiten. 7. Als ik ze de kans geef, dan zullen, ze mij, uh, zullen anderen mij gebruiken. 8. Het, uh, het merendeel van de mensen is onvriendelijk. 9. Uh, anderen zijn er bewust op uit om mij te vernederen. 10. Vaak willen mensen mij opzettelijk ergeren. 11. Als, als ik anderen in de waan laat dat ze over me heen kunnen lopen, dan zal ik ernstig in de problemen komen. 12. Als anderen iets van me te weten komen, dan zullen ze dat tegen me gebruiken. 13. mensen zeggen, anders dat te bedoelen. en de laatste. 14. Ook iemand met wie ik nou verbonden ben, kan mij altijd verraden of ontrouwen horen. Oké. Okay. Nou, als ik dat ja, zo nou, hoor, dan, dan, dat dan is rum. 80% van de mensheid uh, paranoïde. Als je dat volgt, dan is 80% ja. van de mensheid paranoïde en die andere 20% zijn domme wezens die constant misbruikt en bestolen worden. Ja, maar eerder denk ik zo inderdaad wat Mario zegt aan Trump en Stalin en zo van die typische... Ja. Uh, en, en nu de Lukashenko, dat, zijn, dat is ook een dictator eigenschap volgens mij... Uh. Nou, ik denk dat, dat ze redelijk voldoen aan, aan al maar die rekeningen. Ik kermen. denk dat dat een menselijke eigenschap is. Ik denk dat, uh, dat uh, de mensen die, uh, zo, die vrij vrolijk, die 50.000 jaar geleden of 100.000 jaar geleden onze voorvaderen, die vrolijk door het bos stapten zonder bang van iets te hebben, daar stammen we niet van af. <lacht> want want die, zijn t, die zijn ter plekke door een beer opgevreten. Terwijl dus ze, ze al wisten dat ze in van... de gaten werden gehouden door Wij die beer. Wij stammen af van een 2,000, 3.000 Paranoïde mensen die ergens in een ja. bos honderdduizenden jaren geleden probeerden te overleven tussen ijstijden en wilde beesten. Mm -hmm. Ja ik denk dat je dan enkel overleeft als je volledig paranoïde door het leven gaat. Maar het is wel triest want als je zo bent, heb je geen vrienden en je gaat uiterst zacherijnig uh, het leven ja, ja. door en, en je bent voor alles uh, ben je op je hoede en bang. Ik denk bij Trump is er dan ook nog het narcisme, dat zal ook een, die zal ook narcistisch zijn. Dat is trouwens ook een, een zo'n gevallen, die staat ook in het lijstje, de narcistische persoonlijkheid. Dus er zijn natuurlijk ook en er zijn me, Ja, dat wil ik zeggen, er zijn meng Vormen dan? Ja, oh, want als je, dus lees, je hebt dus paranoïde, je hebt schizoïde persoonlijkheidsstoornissen, schizotypische, vermijdende, afhankelijke, dwangmatige, antisociale, borderline, histrionische, narcistische, passief-aggressieve en depressieve persoonlijkheidsstoornissen. Dat zijn ja. ze dus allemaal. Wow. Nee. Maar is het eigenlijk ook niet meer dat het, het wordt pas een stoornis als het, het, uh, als het een, een bepaald percentage gaat bereiken? Want uh, wees nu eerlijk: uh, een menselijke, uh, uh, van je veertien voorbeelden: er zijn dingen die. Heeldere bevolkingsgroep. Je, je somt daar bijna vijf uh, typische Vlaamse, <laughs> Vlaamse per, uh, <laughs> persoonlijkheidskenmerken. Betrouw geen mens die... Uh, <laughs> die, die ja, dan ja. kan je komt, je afvragen of, of dat sommige van die dingen in een, misschien in een zachtere vorm ook cultureel kunnen bestaan. Precies, dat daar, daar wil dat... ik naartoe gaan. Inderdaad. Oh, echt, ja. nou, Als je dat in ook, zachtere ja. vorm gaat zien, dan ga je bepaalde... Rij maar eens door de midwest... Uh, ja. als, als reizend uh, tra travestietheater zal ik maar zeggen en je gaat daar ergens in een bar vragen ja. waar is er een, een, een tankstation en er zitten allemaal van die redneck cowboys ja, ja. ja. heb die dan een <laughs> stoornis nou, dat zou of maar zijn dat heel wantrouwende mensen nou, dat is inderdaad in de omgeving. Nature versus nurture. Ik bedoel, je zal maar homoseksuele geitenhoeren zijn in Kabul. Dan heb je het slecht mee. Bijvoorbeeld. Ja, ja, ja. Of, of, of vrijdenker in China. Ja. ja. Dat is wel fijn. ja. Hey, er stond weer zo'n stom beest hier aan de deur trappen. Want uh, die heeft nog toch niet genoeg gehad, Filip. Uh, met die ene high -cooler. Dan moet ik er een nog eentje de wereld in sturen. Ik zal blij ja, zijn. Ik zal, ik zijn. zal zo zijn. Prikkoautomaat. Een motorisch eindplaatje vol Novichok. Oh. Ja, die gaan we later als boek uitgeven. Die kunt u dan ja, downloaden en kopen en onze dingen. Fantastisch. Hey, uh, we zijn er bijna weer doorheen allemaal. We hebben nu alles gehad: de binnenkant, de buitenkant van de hersenen. We gaan nog even een klein beetje taalles, want ik vind toch nog dat we zo Nederland en dingen dat we dat allemaal nog even wat beter kunnen doen. En wat ik vol en we hebben allemaal plopfilters en dat is maar goed ook, want die ga je nodig hebben bij deze uitdaging. We we gaan naar uh, Hanni uit Groningen om um, um te leren praten over de. B b p. De b, en de b de b, b, b en de b. de b en de b. zijn plofklanken. Plof! P plofklanken. Je, je lippen eerst losjes Lip. op elkaar, en dan laat je ze los met een plof. Het verschil is de stem. O, oh, een Leg je maar. vingers op je keel. Oké. Okay. Uh -huh. Zeg, ah uh, ah. Uh, uh, Voel je het uh, trillen Nee, ik ben van Antwerpen. In ja, vreken. dat is je stem. Oh, is dat mijn de stem? stem. Oh, Wauw. Voel ja. je trillen? Ja, ja, ja die wel. Ja. Oké, okay. nou. De b is de. met stem... is zonder stem. Dat maak jij toch uit? De De B. De B. De b. Nou. Doe je lippen losjes op elkaar. Ja, hè. Leg vingers op je keel. Ik vind het allemaal wel echt uh, erotisch. En dan je lippen los. Lip. B. ja. B. B. B. b. Dat klinkt heel anders b. bij b. mij. B. B. B. Voel je trillen? Nee. Dat nee. is je stem. O. B. Ja, ik voel de trilling. Nu de... Ja, ja nou wordt het moeilijk, jongens. Nu ja. doe je lippen ja. weer op elkaar. Oké. Okay. oké okay. Een beetje meer spanning dan bij de... Maak dan je lippen weer los. <tie> Fuck. <tie> nee, het is niet de F, het is de p <tie> p'. Voel je trillen? Nee. Nee, geen slillen. Geen cent? Nee. Geen stem? Nou, jongens, deze kunnen we mee naar huis nemen. Voor... Ja, Volgende moet, week gaan we... Je, je, je gaat gewoon verdromen. Dus, uh, ja, ik, ik vond het ja. zelfs een licht erotische ervaring. <laughs> ja, dat is heel bijzonder. Oké, okay, nou... Je, je moet weet een douche nemen, enig, want ik voel me vies bij die twee oude mannen hier. Uh, in... En ik heb hier... 0,12% van mijn hersencapaciteit. <laughs> ja. dus dat is nog wel... Uh, beste <laughs> mensen, uh, we zijn er doorheen. We hebben alles gehad wat in de lijst stond tot en met... Uh, de, de, en, uh, zo. Dus, uh, en u kunt deze cursus ook mee met ons volgen, en dan gaat u ons nog beter begrijpen. En wij elkaar, en dat is heel de mensheid, wordt happy and wonderful. En dat is onze taak in het leven. Uh, brengen van vreugde en vrede voor everybody. Hey, dit was uh, hey. de praattafel nummer 43 met een uh, behoorlijk hoog wow. effect. Wow. Uh, we gaan eruit. Ik, denk alweer, ik dank alweer ons uitgebreid aan de keiharde werker Mario Reget... in Rotterdam onder maatregelen. Hoe zijn de maatregelen nu bij jullie? Nu, nu de corona. Nou, zelfs eigenlijk. Uh, dit is een Beetje slapjes eigenlijk. Uh, de, de, iedereen zegt van afstand houden, maar echt sancties zijn er niet... En op straat, ja, uh, zie ik, uh, sommigen hebben een, uh, zeker als er een markt is, dan heeft misschien de helft een, een kapje op, maar een mondkapje, maar verder zie ik daar eigenlijk weinig van. En, uh, het, het, en, uh, het is niet verleerd. En het is wat rustiger dan gemiddeld, maar ook niet overdreven veel. Dus ja, het is hier rustig eigenlijk. Nou oh ja, oké. Okay. En jullie uh, wel bij jullie veel strenger. Uh, ja, toch wel. Hier, je moet een uh, Ik vind dat de mensen ook wel heel goed meedoen. Nu moet ik ook eens met iets positiefs eindigen. Okay. Zelfs in mijn buurt. Uh, uh, terwijl dat ze allemaal met mij uh, de granaten proberen te ontwijken. Ze doen wel dat wel stijlvol en allemaal met een mondkapje. Dus dat uh, <laughs> vind ik wel, wel prima. Ja, hoe noemen wij dat een ski-mask, als ze dus weer een auto Want je hmm. zou maar eens uh, corona krijgen terwijl je door een granaat opgeblazen wordt. Dat willen we niet hebben. Ja, Alleen. joh en, en wat dat dan weer allemaal aan verspreiding veroorzaakt met aerosolen en een bloeddruppeltje. Nou oh, jongen, ja, nee. dat wil je niet weten. Nee, nee. Hé, hey, uh, ik, ik dank u wel allemaal. Ook Philippe, weer uh, heel koortsachtig aanwezig in Borgerhout, in het noorden van ons aller Antwerpen. Uh, ik, ik heb er ervan genoten. Ik, ik hoop de luisteraar je. ook. En we zien elkaar volgende week. Zeker. Wij leven en welzijn. Wij leven, leven en welzijn. En welzijn. Uh, zoek ons op. Je vindt ons op Spotify en overal waar je podcast kan vinden. Ik hoef dat allemaal niet uit te leggen. Want als je luistert heb je het al gevonden. Maar je kan je abonneren dus via Spotify, via Apple, via Android. overal. En laat een vinden. liken op Facebook. Het helpt ons bijzonder. Ja, Zeker. Dat zou ook fijn zijn. En als je vragen hebt uh, over uh, dingen, je, je kan dat doen. En we zien er heel erg naar vooruit. Ik dank je wel. Nummer 43 is afgelopen. Ik zou zeggen, tot de volgende keer. Tot de volgende bye keer. Bye. Bye. Hoi, hoi. U heeft geluisterd naar de Praattafel Wetenschap op Woensdag Podcast. Een productie van de Praattafel Podcast. Bezoek ons op www.praattafel.be wow.